ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Mark Visser met het NOS journaal. De oliebron onder het gezonken booreiland in de golf van Mexico is toch aan het lekken. De Amerikaanse kustwacht heeft dat ontdekt. Het is nog onduidelijk wanneer het lek is ontstaan. Dagelijks loopt naar schatting 160.000 liter olie in zee. De kustwacht zegt er alles aan te doen om het lek op de oceaanbodem te dichten. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over het kwetsbare ecosysteem. Op het olieplatform Deep Horizon, zo'n 80 kilometer uit de kust van Louisiana, was dinsdag een zware explosie. Daarbij kwamen elf medewerkers om het leven. Vrijdag zeiden de autoriteiten dat de pijpleiding op tijd was afgesloten, maar nu blijkt dat er dus toch olie in zee verdwijnt. Ook van het platform zelf is al veel olie in zee gekomen. Topman Strauss-Kaan van het Internationaal Monetair Fonds... heeft gezegd dat de Griekse burgers niets te vrezen hebben van het IMF. Strauss-Kaan reageerde op berichten dat veel Grieken niet doen voor de bemoeienis van het IMF bij het redden van hun economie. Het IMF onderhandelt met de Griekse regering over de voorwaarden... voor die lening die Griekenland vrijdag heeft aangevraagd. Straatskaan wilde niets zeggen over die onderhandelingen... maar zei wel dat het IMF er alleen maar is om de Grieken te helpen. In IJsland blijft de internationale luchthaven van Reykjavik... zeker tot dinsdag gesloten. Boven het zuidelijke deel van het eiland kan niet worden gevlogen... vanwege de aswolk die is ontstaan door de vulkaanuitbarsting. Het as uit de vulkaan waaide aanvankelijk in de richting van het Europese vasteland... Maar sinds enkele dagen is de wind gedraaid en waait de wolk over delen van IJsland. Het weer vannacht weinig bewolking. Overdag is het zondag met temperaturen van 20 tot 25 graden. Dit was het en Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al 20 jaar en jij, kon, beleeft, jij het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live, live. G -G -M -M. Met, met nu de nacht. Truth in. Oh, oh. Sometimes I feel like it's all been done. Sometimes I feel like I'm the only one. Sometimes I want to change everything I've ever done. I'm too tired to fight and yet too scared to run. And if I never stop for a minute.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 One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 www.zfmzandvoort.nl 2010, al 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie, ZFM. One ticket please. I don't everybody's here. Hey, what's going on man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. say What is the whole-